Stalkaarsen in Etten Niet ver van de menmoerhoeve ligt het ven de lokker. Daar woonde eens een oude boer die werkelijk alles wist van de omgeving. De boswachter van de pannenhoef ging graag naar de oude boer om naar zijn verhalen te luisteren. Deze sprak meerdere malen van de stalkaarsen die hij gezien had boven de lokker. Kleine maar felle vlammekes zijn het. De zieltjes van overleden kinderen, zeggen ze. Zo sprak de boer en hij trok daarbij zijn borstelige wenkbrauwen op om zijn verhaal kracht bij te zetten. Ze braanden dicht bij de grond, maar je kunt ze niet naderen. Ze blijven altijd op afstand en dat is om te lokken de moerassen in. Keer op keer vertelde de oude boer dit verhaal. En zonder te weten waarom sprak het de boswachter zeer tot zijn verbeelding. Diep in hem groeide het verlangen om eens deze wonderlijke lichtjes te mogen aanschouwen, want zo de boer ze beschreef moesten ze betoverend mooi zijn. Eenzaam op zijn kar reed hij naar huis en hij tuurde om zich heen in de hoop een glimp van deze dwaallichtjes of stalkaarsen op te kunnen vangen. Maar telkens werd hij teleurgesteld. Toch werd het geduld van de boswachter in een goede nacht beloond. Het was dit keer laat geworden en haastig nam die afscheid en spoorde zijn paard aan tot de vlotte draf. Maar vlak bij de lokker hield hij verschrikt in, want daar boven het water bewoog een traag licht. Het ging heen en weer alsof er iemand met een lantaarn heen en weer slingerde. Was dit een mens die zijn dood tegemoet liep, gelokt door de stalkaarsen? Hé hey daar, riep hij, kom, kom dat water uit, het is gevaarlijk. En barempel, het licht leek nu groter te worden. Het kwam dichterbij en dichterbij en met elke meter leek het licht veller te worden. Wie ben je? riep hij, maar niemand antwoordde. Nu Nie pas ontdekte hij dat hij ook geen voetstappen of gespetter van water hoorde. Er was zelfs geen uil te horen. Het bos leek zijn adem in te houden en de boswachter begon zich wat ongemakkelijk te voelen. Hij hield zijn hand op tegen het felle licht. Zag hij nu achter dat licht een donkere gedaante? En juist toen hij dit dacht, doofde het licht en tot zijn grote verbazing was hij helemaal alleen in deze... Doodstille, donkere, kille omgeving. De boswachter rilde en hij voelde de angst door zijn bloedvaten trekken. Vlug kroop hij op zijn kar en hij dreef zijn paard aan. Zo reed hij in de duisternis van de nacht naar huis. Via de oost weg sloeg hij de wilde in met die mooie rode beuken. Maar in deze nacht, zonder maan, benamen de bomen het weinige licht dat de sterren op het pad wierpen, en hij kon maar amper zien waar die moesten rijden. Het paard was onrustig, het brieste, en trok soms wild aan de teugels. Daar verscheen het licht opnieuw, en weer schommelde het licht. Maar nu scheen het recht voor hem, alsof het hem de juiste weg tussen de bomen wees. Het leidde hem door de duisternis van de wilde naar huis. Daar verdween het weer en de boswachter was helemaal alleen. Nu heb ik toch werkelijk stalkaarsen gezien, maar ik weet niet of ik ze weer tegen wil komen, sprak hij in zichzelf. En hij sloot de deur van zijn woning goed af.